Dit is door meegens met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron breekt zijn vakantie af vanwege de rellen in Londen. Sinds het eind van de middag trekken relschoppers door de buitenwijken. Ze plunderen winkels en steken auto's in brand. In verschillende buitenwijken van Londen staan ook gebouwen in brand. Intussen zijn er ook schermutselingen in Birmingham, de tweede stad van Engeland. Ook daar worden winkels geplunderd en vernield. Zaterdag begonnen de ongeregeldheden in de Londense wijk Tottenham. Inwoners koelden hun woede op agenten nadat die een buurtgenoot hadden doodgeschoten. Ook de burgemeester van Londen en de minister van Binnenlandse Zaken hebben hun vakanties afgebroken in verband met de rellen in de Londense buitenwijken. Premier Cameron roept morgen een crisisteam van de regering bij elkaar. Ook op Wall Street was het vandaag Zwarte Maandag, net als in Europa. De Dow Jones-index sloot 5,5% lager en dat is de sterkste daling sinds december 2008. Het was al gevreesd voor een slechte dag op de beurzen vanwege de onrust die dit weekend ontstond over de verlaagde kredietwaardigheid van de VS. President Obama sprak op een persconferentie zijn vertrouwen uit in de Amerikaanse economie, maar dat kon het tij niet keren. Minister De Jager waarschuwt voor het verhogen van het noodfonds voor de euro... Hij schrijft aan de Kamer dat zo'n verhoging grote gevolgen kan hebben... voor de kredietwaardigheid van landen die de garanties af moeten geven, zoals Nederland. Volgens de jager is het veel belangrijker om zo snel mogelijk structurele hervormingen door te voeren... en de financiën weer op orde te krijgen. In Utrecht heeft de politie een man neergeschoten. Dat gebeurde in een park in de wijk Overvecht. Volgens de politie bedreigde de man voorbijgangers met een mes. Waarom, is niet duidelijk. Toen agenten erbij kwamen, bedreigde de man van 31 ook hen... De agenten voelden zich zo geïntimideerd dat ze de man in zijn been schoten. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht en aangehouden. Het weer wisselend bewolkt en buien. Het koelt af naar een graad of 12. Daarbij staat een matige westenwind. In het Waddengebied waait een harde wind windkracht 7. Overdag eerst veel buien, maar smiddags wordt het droger en is er meer zon. Het wordt 18 graden.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 Je gezien, aan de Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand, van De liefde roept me, kwart over het maanlicht Niemand ziet ons gaan ik is een wonder, misschien kijk je me aan en zie je wat je met me doet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 Girl. No, I'm not like that girl Self help. That's what this life is about. You're dead in the end, and you can't take it with you. Don't try to take this with you. Someone do then if you need a place. No through your walls If you met on my chains Yes I will. I, will. I, will. I, will. I will And if I were a snake I'd be a constrictor Slicker than oil I'd entice you with my slither wrap